10 uur. Dit is Radio 1 met Wouter Körpershoek. Zometeen in Goedemorgen Nederland. Oud-staatssecretaris Ik van der Ploeg, nu professor in Oxford... over het keiharde bestaan in de Londense zakenwereld. Nu eerst het NOS-journaal met Dorald Megens. Frankrijk vindt dat de internationale gemeenschap... niet moet terugschrikken voor het gebruik van geweld... als aangetoond wordt dat gisteren in Syrië... chemische wapens zijn ingezet tegen burgers. Minister van Buitenlandse Zaken Fabius zei in een interview voor de televisie... dat hij daarbij niet denkt aan het sturen van troepen. Als de VN-veiligheidsraad niet tot een besluit komt... moeten er naar andere wegen worden gezocht, zei Fabius... die daarover verder geen uitleg gaf. Ook zei hij niet aan welke vormen van geweld hij denkt. De Veiligheidsraad besloot vannacht dat er geen onderzoek komt.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 College Bescherming Persoonsgegevens heeft een Nederlandse producent van smart tv's op de vingers getikt. TP Vision verzamelt en bewaart gegevens over kijkgewoonten en internetgedrag. Zo weet het bedrijf welke apps de kijker gebruikt, welke gemiste uitzendingen worden opgevraagd en welke films online worden gehuurd. De gegevens worden gebruikt om gerichte reclames en aanbiedingen te kunnen sturen, zegt het CBP. Dat is best, maar de mensen moeten wel weten dat dat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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Bouter Körpershoek. Stagiair werkt zich dood in het zakencentrum van Londen. Cafés boos op sportzender Fox. Aan de Spaanse Costa Blanca heeft een kaalslag plaatsgevonden onder makelaars. Er waren duizenden makelaartjes en die zijn natuurlijk allemaal verdwenen want uh, uh, die kon het hier niet volhouden en het ochtendtumeur van Henk Spaan. Het is zes minuten over tien. Dit is het vervolg van Caro. Goedemorgen in Nederland. De oorzaak van de dood van een Duitse stagiair in het financiële hart van Londen, de City, wordt gezocht in de harde werkcultuur. De 21-jarige student zou in zijn laatste weken meerdere keren hele nachten hebben doorgewerkt. Goedemorgen, Rick van der Ploeg. Goedemorgen. Ja, u bent hoogleraar economie in Oxford. U levert, in sommige gevallen, de studenten voor die City eigenlijk af. Verbaast dit bericht u? Nee, helemaal niet. Uh, je ziet het in wanden... Uh... Dat als je uh, vanuit de in de wereld uit Brazilië, deze jongen kwam uit Duitsland, keurig met een man die werkte zich helemaal. Ja, het aantal dus ik kan niet anders zeggen. Uh, ja, in de zomer bieden ze zich eigenlijk gratis dus aan, want ze kregen relatief weinig betaald. Dat klinkt veel geld, dus ze 12.000 euro per zeven weken. Maar het is eigenlijk een test om te laten zien hoe hard kan je werken. En dan verder er werken. Ik heb hem aangegeven dat verder gewoon tot zes uur s'nachts, tot zes uur ochtend blijven ze doorwerken. Dat is van drie, drie achter elkaar. Er is iets dat heet een magic roundabout. En dat betekent dat de taxi, die het plaatselijks af je fletje. ergens in dat is londen, meestal. Je gaat douchen en je neemt een yoghurtje. En dan ga je gelijk de taxi weer terug om het holde dag te beginnen. En dan leef je niet te slapen. Ja, en om wat voor werkzaamheden gaat dat dan? Dat, zijn, dat is werk, neem ik aan, dat gewoon 24 uur per dag doorgaat. Ja, omdat de markten natuurlijk in andere delen van de wereld op andere tijden open vanwege de tijdsverschillen. Denk aan bijvoorbeeld Japan of denk aan Amerika. Gaat er een hele klok door. Uh, maar het is vooral een soort wet uh, ja, van de jungle. Uh, wat uiteindelijk gaat erom om de hoogprijzen natuurlijk een echte baan te krijgen bij Merrill Lynch of bij Goldman Sachs of bij JP Morgan. En om dan niet twee of drie ton per jaar te dienen, maar een paar miljoen per jaar te dienen. Dus die luid zijn eigenlijk een soort keiharde afvalreest een test. ...kunnen ze keihard werken en als dat zo is, dan geven ze misschien een baan. En dat is waar men bereid is zich daar uh, ja, eigenlijk haast als slaaf op te stellen. En dus... maak me de grootste, ik maak me de grootste mogelijke zorgen. Ja, dat begrijp ik. Als bank, als bank, ja, niet alleen om de gezondheid van die mensen. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Het is gewoon een soort moderne slavernij, maar ze hebben het wel zelf gewild. Maar ik maak me zorgen om de kwaliteit... Van beslissingen die in dat soort uh, investeringsbanken genomen worden, uh, investmentbanks en banks genomen worden. Als die mensen zich zo hard werken, en dat uh, ook als ze later ouder zijn en er echt de echte, echte banen bewerken... zorgt door bij mij in de buurt. Uh, ik, er wonen veel bankiers. Nou, dus ik zie die vrouwen in het park als simpele academicus. Uh, dat heet dan de yummy mummies. Maar die, die, die, die vader, of die, die, die, die, die bankier, die gaat vijf uur, zes uur ochtends het huis uit. En ze mag blij zijn als ze één uur, uur s'nacht thuis is. Nee, voor drie of vier uurtjes. Dus dan vraag je je af, zijn die mensen wel fit genoeg om zulke belangrijke beslissingen in de financiële wereld te nemen? Is het zo raar dat de financiële wereld zo'n is geworden is? Ik denk het antwoord is nee. Met zo'n werkcultuur, ja. Heeft u het idee, of bent u onder de indruk dat uh, zo'n stagiaire ook al over hele grote bedragen mag uh, beslissen? Of is dat... Uh... Nou ja, eigenlijk, eigenlijk wel, want je werkt in teams... Uh, kleine hit-teams. Bijvoorbeeld, dan ga je een uh, merger en acquisition doen. Dat betekent dus dat uh, een merger van twee bedrijven... Nou, dat wordt helemaal vol dossier. Er zit een enorme tijdsdruk op. En, nee, ja, die stagiaires leveren daar belangrijke input voor. Zo. Dus, dus het werk dat zij doen ja, is ook belangrijk voor de beslissing die uiteindelijk genomen wordt. Ja, dus hun werk is wel belangrijk. Ja, het is niet alleen maar uh, uh, de, de, de raamsbakken leegmaken. Wat zegt u tegen de studenten met wie u te maken hebt. als het gaat om het werken in de city? Nou ja, ik denk gewoon wat ik meestal zeg. is. het zijn vaak ook wiskundigen die doen. ze zijn vaak de allerslimste. dat wel, maar ik zeg. Moet je eens luisteren, je hebt geen familieleven. Dus stel je voor dat je een vriendinnetje of vriend hebt. Eh, tot je 35 je ziet ze gewoon niet. Eh, je bent waarschijnlijk dus helemaal op. je loopt dan wel binnen met geld. dan ben je gelukkig. En, eh, en sommige mensen kiezen dan voor, dan toch op een ander beroep te doen. Ik zeg ja. En, je merkt het eigenlijk zelf al, dat steeds meer jonge mensen zeggen van ja, als ik naar de kroeg ga, word ik gewoon bij de nek aangekeken als ik zeg dat ik voor zo'n bank werk. Uh, dus die kiezen dan soms ervoor om bij de bank of England te werken of bij een soort uh, een organisatie die, die met een meer publiek doel heeft dan zo'n financiële bank waar het alleen maar gaat om zo snel mogelijk zoveel mogelijk geld te verdienen ten koste van alles. En kijkt zo'n uh, slimme, ambitieuze student u dan aan met een blik van: uh, op welke planeet uh, woont u, professor van de ploeg? Nou, soms. Maar vaak is het dan ook zo dat je op een gegeven moment zegt: wat is nou het intellect? Ik vraag altijd: wat wil je aan het eind van de dag gedaan hebben? Eén, heb je wat geleerd? De twee, heb je iets betekend voor andere mensen? En de derde, heb je hebt je verwonderd over dingen? Nou, vaak gaat het zo snel, zo snel dat dit. Op een gegeven moment wordt er ook een routine. Uh, ik denk dat er een bepaald slagsoort mensen daarvoor kiest. Uh, vaak zijn het de raadmannen, vaak zijn de jonge jongens met heel veel testosteron... die heel graag willen gokken. En dat is nogmaals de vraag. Is dat het soort mensen die je wilt... die verantwoordelijk zijn voor de financiële beslissingen in onze samenleving? In Nederland is er simpelweg wetgeving, uh, toch? Je kunt niet onbeperkt maar werken of je nu stagiair bent uh, of niet. Is dat in, in Engeland anders geregeld? Ja, nou, Kijk, je moet natuurlijk wel het Kijk, ik heb veel promovendi. En mensen die in het begin van een wetenschappelijke carrière staan. Die werken ook rustig wel hoor. Zes uur per dag, uh, drie, vier dagen achter elkaar zo'n paper af moet. Uh, een moeilijk artikel af moet als ze echte... Die hebben we ook in de Nationale gehad. Ik ken ook doktoren die soms heel hard werken. Maar de verhoudingen in de financiële wereld zijn echt helemaal zoekt om elkaar helemaal op, op Ja, Er zijn ook andere professies waar er soms op tijden keihard gewerkt wordt. Als je een chirurg bent en er komen uh, heel veel patiënten binnen... dan moet je dat gewoon afmaken. Uh, er kan daar wel wetgeving voor zijn. Maar daar wordt dan toch uh, in dat soort professies uh, gekeken... er moet toch het werk gedaan worden. Het is meer de, de, de, de, de, de enorme druk die erop staat... en de peer pressure. Dat je het allemaal, als je dat niet doet, dan word je een beetje je gezien als, als een zwakkeling... En dat er te weinig tijd voor reflectie in dat soort financiële banken is. En dat is heel erg. Net zoals het overigens erg zou zijn aan de operatietafel in het ziekenhuis. Rick van der Ploeg, hoogleraar onder meer Economie in Oxford. Dank u wel. Dank u wel. Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean under the open sky. Oh my baby, I'm trying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 Wait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 voor herhaling vatbaar. Nederlandse pensionados die aan de Spaanse costa een huis hebben gekocht voor hun oude dag... lopen soms tonnen mis... nu ze hun huis gedwongen moeten verkopen door de crisis. Verslaggever Martijn Gimmius ging op pad... met makelaar Fred Krijs in La Nuscia. Ja, weer de trap op. Een mooie witte villa is het eigenlijk. Een vrijstaande woning in La Nuscia, vlak vlakbij Benidorm. We komen in de hal... Alletje. Beginnen we hier bij het gastentoilet. Want de slaapkamer zit erboven, dus makkelijk om een toilet beneden te hebben. Hoe groot is deze woning? De woning is bijna 200 vierkante meter. Bij elkaar. In een grote kamer. In een ruime woonkamer met een prachtig uitzicht op zee. Mooie terras erbij, uitzicht op zwembad. Huis voorzien van verwarming en airconditioning. Hier een ruime keuken, met een bijkeuken. Wat moet dit nou kosten, deze woning? Uh, de vraagprijs op dit moment is 230.000 euro. En hoe hoog was de prijs eerst? Uh, we zijn gestart op 350.000 euro. En dat is ongeveer twee jaar geleden. Mevrouw de Baand, ja? dit is uw huis. Ja, dit is mijn eigendom, ja. <laughs> een derde van de prijs Ja. bent u al gezakt? Ja, minimaal, ja. Ho hoeveel heeft u ooit voor dit huis betaald? Bij elkaar, 3,80, ja, ja. Met alle verbeteringen erbij die ik gedaan heb, ja. ja en dat was hoe lang ja. geleden? Uh, het is, uh, ik heb het tien jaar geleden gekocht. En vier jaar ge uh, zes jaar geleden heb ik een zwembad erbij laten bouwen en een appartement. Yeah. Ja. En nu zo erg gedaald? Ja, het kan niet anders. Jammer, maar het daalt elk jaar nog meer. Dus ik denk, ik moet nu of nooit... U begon nog vrij optimistisch met 3,5 ton. Ja, had ik maar naar de makelaar geluisterd. Die, die schatten het toen al lager in. Maar ik heb het zelf dan toen al te hoog ingeschat. Is het zo, meneer Krijs? Ja. Ik heb haar geadviseerd om uh, rond de 3 ton, dus twee jaar geleden, te vragen. En dan hadden we wel een grotere kans gehad dat het uh, verkocht zou zijn geweest, toen. De situatie van mevrouw de Baat is tekenend voor de huizenprijzen aan de kosten staan. Volgens makelaar Fred Krijs zijn de huizen in het gebied sinds 2006 met zo'n 30 tot 40 procent gedaald. Iemand die de huizenbubbel uiteen heeft zien spatten is Bart Gommans. Hij woont al zo'n 30 jaar aan de Costa en is sinds een aantal jaar wethouder in Lanusia, op een steenworp afstand van Benidorm. Nou ja, iedereen weet, uh, die bubbel die is ontstaan in de, in de jaren van, uh, zeg maar van, uh, van 2000 tot 2007, 8 uh, heel, heel Europa wilde hier een huisje aan de kust hebben. Uh, veel navraag. Dat, uh, dat bewerkt dus door dat de prijzen omhoog gestuurd worden. Maar het was niet meer normaal, want uh, de huizen gingen hier per dag in prijs omhoog. En iedereen voelde ook aan, dit gaat op een gegeven moment niet goed. En dat is ook zo uitgekomen. Maar uh, het was dus uh, goed zaken doen voor makelaars uh, tot 2007 hier. Waar zijn die makelaars nu naartoe? Ja, ik, zal, ik zeg al, de serieuze makelaars, de professionele makelaars... die zijn er nog steeds, maar men is er flink met de bezem doorheen gegaan. Want iedereen noemde zich hier makelaar, het is dus geen beschermd beroep. Dus uh, er waren duizenden makelaartjes en die zijn natuurlijk allemaal verdwenen... want uh, uh, die konden het hier niet volhouden. Uh, er zijn hier veel mensen, ook onder andere Nederlanders, die aan de kus zich hier helemaal rijk verdiend hebben. Ik, uh, ik weet dat er Nederlanders bij waren die tien huizen per week verkochten, bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk absurd voor, voor, voor normale begrippen. Dus eigenlijk is het nu terug naar normaal. Hè? Dus je verkoopt een huis, dat heeft zijn tijd nodig. Uh, moet, uh, de mensen moeten begeleid worden en dat mag rustig twee, drie weken kosten. Dus uh, we zijn terug bij normaal, zou ik zeggen. Dan gaan we nog even naar boven. Altijd met veel plezier gewoond hier. Ja, bijzonder veel plezier. Ja, kinderen kwamen regelmatig. Daar had ik ook alle ruimte voor. En uh, de kinderen zijn natuurlijk helemaal gek omdat er een zwembad bij zit. En waarom Laatstijde. wilt u het eigenlijk verkopen? Ja, ik heb gezondheidsproblemen gekregen. En ik ben bang als het nog erger wordt dat ik hier in Spanje geen, uh, geen hulp meer kan krijgen erbij. Dus ik overweeg om weer terug te gaan naar Nederland. Maar het zou wel erg zijn, want ik ben erg aan Spanje verknocht. Ik blijf hier toch wel terugkomen, regelmatig. Ik laat u even uh, het balkon zien. Dit is een slaapkamer die ik als studeerkamer heb ingericht. En we gaan gelijk even door naar het balkon. En waar kijken we nou buiten? uit? We zien hier een heel groot stuk van de zee. Een stuk van Benidorm, Albier. En daar in de verte ligt um, Denia. Daar kan je ook nog van. De rots van, de rots van Kalpen kun je nog zien. Maar dan moet ze een beetje deze kant op. Wat is nou uw advies uh, aan uh, mevrouw De Baat? Uh, als er een bot in de buurt gaat van die 230.000, dat ze, dat ze nou ja moet zeggen. Ja. En u? Ja, het zal wel moeten. Ik moet nou naar hem luisteren, denk ik. <laughs> Voordat de markt nog verder inzakt, wil ik dat risico niet nemen. Ja. Dus ik ga akkoord met uh, het bod wat, uh, wat meneer uh, adviseert. Ja. Nog even uitkijken. Ja, mooi, hè. Ja, het spijt me ook erg dat ik het kwijt moet. Ja, ja het is heel naar. Een verslag van Martijn Gimius vanaf de Costa Blanca. Zometeen, Fox Sport verhoogde tarieven voor het uitzenden van voetbalwedstrijden in cafés. Maar nu eerst het ochtendhumeur van Henk Spaan. Minister Opstelten wil wespachtige flying objects inzetten om ons te bespioneren. In plaats van met een bom bewapend Opstelten zijn speelgoed met camera's. Wat hij wil filmen weten we niet. Diederik Samsom mag wel uitkijken. Vandaag of morgen weet Opstelten van de VVD precies op welke boerendochter de leider van de socialisten kreunend aan zijn trekken komt. Handige info tijdens een verkiezingsstrijd waarin Diederik ook al geen beelden van een gelukkig gezin kan inzetten. Op Opstelte heeft opeens hele andere beelden tot zijn beschikking. Tot voor kort was ik zo iemand die zei, hoezo inbreuk op mijn privacy? Ik heb niets te verbergen. Na het gedrag van de Engelse regering denk ik daar anders over. Een politicus zal altijd misbruik maken van de hem verleende macht. Het beschermen van privacy en het uitoefenen van macht sluiten elkaar wederzijds uit. Politici beschermen onze privacy niet, dat doet de grondwet. Je hoeft een politicus maar een vinger te geven of hij maakt er een vuist van censuur van. De Engelse regering pakte op Heathrow de vriend van een journalist van The Guardian op en ondervroeg hem negen uur over het materiaal van Edward Snowden onder het voorwensel van een verdenking van terrorisme. Poetin had het de Engelsen niet verbeterd. In de kelder van het dagblad The Guardian werd de hoofdredacteur door de Britse regering gedwongen harde schrijven te vernietigen, met informatie die overigens ook in Brazilië en in de VS voorhanden was. De geheime agenten maakten er grappen over. Zo, nu hoeven we de zwarte helikopters niet te sturen, zeiden ze. Iemand van de regering zei, het debat is voorbij, jullie hoeven er niet meer over te schrijven. Dus op de vraag of we opstelten die spionagedrones moeten geven, zeg ik... liever niet. Hoe nieuwsgierig ik ook ben naar het neukie van Samsung. En dat zei Henk Spaan morgen, het ochtendhumeur van Neil Gunn Jerli. en Christiana Aguilera moves like Jagger. Het uitzenden van voetbalwedstrijden in het café wordt binnenkort fors duurder. Nu betaalt een kroegeigenaar nog zo'n 60 euro per maand, maar sportzender Fox gaat 100 euro per maand in rekening brengen. Dat is bijna een verdubbeling dus. De directeur van koninklijke Horeca Nederland, Lodewijk van der Ginten. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent boos. Ja, uh, uh, uh, uh, ik ben niet alleen boos. Uh, de ondernemers zijn boos. Uh, ze voelen zich toch uh, uh, overvallen. Wij ook. Er is uh, geen overleg geweest. Het is ook laat aangekondigd. Er is een brief gestuurd. Uh, dat op zich is uh, terecht uh, gebeurd. Uh, maar wel in een uh, tijd dat deze cafés met mooi weer en volle terrassen druk hebben... En dan hebben ze maar een korte tijd om te reageren. Dus men is daarover uh, verbolgen en dat horen wij ook, want leden bellen ook met ons. En ik moet ook eerlijk zeggen dat uh, uh, voor commentaar en uh, uitleg was men uh, toch niet uh, makkelijk bereikbaar. Dus uh, we hebben gisteren maar eens even contact gehad. Ik heb uh, ook uh, uh, na vakantie zelf met uh, uh, de CEO van Fox gesproken... Uh, ook gesproken over de irritaties die daarover zijn... en of we dat dan niet op een betere uh, manier uh, kunnen doen. Het gaat om 40 euro per maand extra. Ik hoor u spreken over volle terrassen. Het gaat toch ook weer niet zo slecht met de gemiddelde café-eigenaar... dat ze die 40 euro per maand niet kunnen ophoesten? Nou, um, waar het om gaat is dat het toch raar is als je met z'n tweeën en uh, twee jaar uh, uh, lang met de Eredivisie Live uh, een relatie hebt opgebouwd. En dat je überhaupt prijzen, uh, uh, of eigenlijk alleen maar aankondigt, zonder enige discussie, even verdubbelt. Ja, Fox, uh, Fox dat... biedt meer dan sport. Hè. Het is een complete zender, een compleet zenderpakket dat u erbij krijgt. En nogmaals, het gaat me even om die 40 euro. Is dat nu een enorme strijd waard? Als ik u vertel dat 50% van de drankverstrekkers op het ogenblik verlies lijkt in Nederland... dan kan u voorstellen dat, dat ook dat veel geld is. Daarbij heeft het systeem zich nog niet bewezen. En de uitbreiding van de dienstverlening gaat over het krijgen van een aantal zenders... waar die ondernemers helemaal niet op zitten te wachten. Dus maar het u is zegt dat het het, u heeft geen extra rendement uh, als cafés uh, van zo'n voetbalwedstrijd uitzenden. Dus daar komen geen mensen alle... op af? Ik kan niet voor alle cafés individueel praten... maar ik weet, en ook uit de reacties van ondernemers... dat dat nog helemaal geen proven concept is. Nou, heb ik een en simpele oplossing? We, die zender niet uh, uh, nemen. Nou, maar dat is natuurlijk ook uh, de optie uh, die men heeft. Men moet dat natuurlijk... Ik ga niet over uh, alle individuele ondernemers. Maar ik vind wel dat er goed gecommuniceerd moet worden... dat ondernemers nu moeten kijken wat uh, voor... Uh, deal voor ligt en uh, dat ze weten dat ze tot het eind van deze maand uh, uh, daarop kunnen opzeggen. En ik hoop dat ik met, uh, uh, met Fox Sport, en dat hebben we ook gisteren afgesproken, uh, toch nog zicht heb op een betere deal uh, met meer begrip en meer empathie, uh, zoals dat tussen professionele organisaties boord te gaan. Wat is wel acceptabel, 20 euro erbij per maand? Ik ga niet via de media uh, praten over uh, de mogelijkheden. Maar ik wil voor Koninkorica Nederland en de leden van Koninkorica Nederland in ieder geval in gesprek en tot een redelijke deal komen. En ik ben een optimistisch mens, dus ik ga ervan uit dat uh, dat, dat uh, gaat lukken. Maar voorlopig blijven de cafés nog gewoon die wedstrijden uitzenden. U heeft nog niet gehoord van cafés die nu al daarmee stoppen. Nee hoor. Ik heb al lang gehoord van cafés die, die daarmee stoppen. Maar waar het me om gaat, het gaat me er niet om... om niet met elkaar samen te werken. Maar ik wil uh, samenwerking op een, uh, op een betere manier... met overleg en respect voor elkaars positie. Dank u wel, directeur van Koninklijke Horeca Nederland... Lodewijk van der Ginten was dat. Tot zover Caro, Goedemorgen Nederland. Meer informatie over ons programma kunt u vinden op de website www. .kro.nl. Zometeen na half elf hier op Radio 1. Jeroen Wilaert. Jeroen, waar ben jij vanmorgen? Nou, eigenlijk uh, niet uh, ver van jou vandaan, gek genoeg, Wouter, voor een keer. In Hilversum dus. Een lommerrijke laan vol statige villa's. Vlak bij de geluidsstudio's waar de Rolling Stones ook wel eens komen. Maar. Daar gaan we het niet hebben over muziek, maar over een grote transactie. Moet de staat ABN AMRO nou wel of niet weer van de hand doen? Daarover in gesprek met onder andere Zweden van Wijnbergen. Hier in de bus van lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1.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 Consumenten hebben in juni opnieuw minder uitgegeven. Vergeleken met juni vorig jaar daalde de uitgaven 2,4 procent. De bestedingen van huishoudens dalen nu al twee jaar lang op rij. Vooral de uitgaven aan duurzame goederen... zoals auto's, schoenen, woninginrichtingen... en huishoudelijke artikelen en apparaten liep sterk terug, bijna 10 procent. En de voormalige Chinese partijbonds Bo Lai... die terecht staat voor omkoping, corruptie en machtsmisbruik... heeft aan het begin van zijn proces ontkend... dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan omkoping... Ho leek begin vorig jaar nog voorbestemd... voor een toppositie in de Chinese regering. Maar in maart kwam hij ten val vanwege een moord die zijn vrouw had gepleegd. Dat zijn de hoofdpunten. En er is geen verkeersinformatie, dus gaan we hier op Radio 1. Gelijk verder met Jeroen Wielaert, ergens voorderop, hier in Hilversum. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Wielaert. Goedemorgen. In de herfst van 2008 heeft Wouter Bos met veel trots machismo een historische transactie voltooid. De overname van Fortisbank en ABN AMRO Nederland. Kosten 16,8 miljard. Minister Jeroen Dijsselbloem wil nu een snel besluit over de eventuele verkoop van ABN AMRO. De bank is gezond gemaakt. En de argumenten moeten nu op een rij worden gezet. Wat is wijsheid? Wij hadden begin, bij het begin van het academisch jaar... de Amsterdamse hoogleraar Alexander Rinnooy-Kan in de bus... voormalige voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. En die beweerde dat de economen zichzelf ook enigszins moeten heruitvinden. Bij ons nu in de bus Zweden van Wijnberger. Hm. Hoogleraar Economie van, aan de uh, Universiteit van Amsterdam... Dwarsdenker ook. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er ook gelet op die observatie van Alexander Renoy-Kan? Uh, eigenlijk in deze, he, de ABN Amro, de juiste weg. Met zoveel verschillende variabelen. Ja, nou, de opmerking van Renoy-Kan kan ik hier niet zo plaatsen. Uh, want het is in mijn zin is best duidelijk wat er moet gebeuren. He. Je moet besluiten, willen wij een door de staat banksysteem of niet. Als je dat niet wil, wat wij al heel lang geleden besloten hebben, dan moet je er ook uit, dat het kan. Dat lijkt mij heel eenvoudig. Dus gewoon nu. Ja, zo gauw die bank stabiel is. Niet meer aarzelen? Nee, kijk, je moet kijken of, je, of het duidelijk is wat je verkoopt. Een paar jaar geleden was het verslagen nou die bank was in stukken gehakt. De management was weg, het was één grote chaos. Dat was een onverkoopbaar iets. Je had kunnen kijken of je private partijen erbij had willen betrekken. dat Had het ook te ver... maken met de chaos bij Fortis, hè? Die ja, inmiddels helemaal verdwenen. Ja, dat is. was één grote chaos. Dat was niet eens de fout van ABN AMRO. Maar het was een chaos bij Fortis dat uh, grote stukken van ABN AMRO opgeslokt had. Zeg maar, ABN Amuro-Nederland grotendeels. Uh, en ja, dat werd een enorme puinhoop voor het dus is ontploft. En ABN Amro is mee, in die mee naar beneden gezogen. Nou, dat is uit elkaar gerukt. Gewoon met een groot mes langs de landsgrenzen. En dat werd daar maar neergezet. Nou, dat was niet verkoopbaar. En niemand wist precies wat het was. Er moesten integratieproblemen, deintegratie. Er moet van alles gebeuren. En uh, het was een groot chaotisch iets. Ja, en dat is de afgelopen vier, vijf jaar eigenlijk gebeurd. Salm heeft daar... Ja, moet je meegeven, ooit op zaak gesteld... en daar een rustige, normale, niet erg ambitieuze bank van gemaakt... zoals men hem tegenwoordig wil hebben. En dat, ja, daar is hij goed mee op weg. Het is nu een stabiel iets, je weet wat je koopt. En dus nou vind ik het eigenlijk wel tijd om voor de staat om te zeggen... oké, okay, uh, het is geen gevaar voor de stabiliteit meer, wij kunnen eruit. Nou, desondanks zijn er heel veel burgers die uh, ook hun twijfels hebben. Uh, de enige wat ik weet is dat ik niet rood sta, uh, <coughs> 0800 21, 21 dat is het nummer waar ook die bezorgde dan wel uh, nieuwsgierige burgers naar kunnen bellen, met hun opmerkingen hierover, tweeten kan naar hashtag lijn 1 en mailen naar lijn 1 apenstaartje ntr.nl. Beloftes. Wouter Bos zei het destijds zo... toen de transactie voltooid was namens de staat. Uiteindelijk denk ik dat het in belang is van de Nederlandse spaarders en ondernemers. Uiteindelijk is het iets waar we allemaal beter van worden. Al dus Wouter Bos, destijds uh, onder andere voor het NOS-journaal. Nu is de vraag, worden wij beter van uh, uh, de wederverkoop van uh, ABN AMRO? Daarover ook aan de telefoon Sylvester Ijvinger is hoogleraar financiële economie aan de Universiteit van Tilburg. Goedemorgen. Je bent um, toch iets anders gestemd over de die mogelijke transactie van ABN Amro. Nou, dat of een moment uh, ABN Amro vervreemd moet worden, dus in private handen. Daar ben ik een voorstander van, natuurlijk. Uh, dan is er nog die discussie: moet je daar een minderheidsaandeel, het zogenaamde gouden aandeel, in hebben, of moet je dat onderbrengen bij pensioenfondsen of verzekersmaatschappijen? Maar dat is een andere discussie, denk ik. Het gaat dus nu eerst het over, over verkopen of nu? Verkopen of niet? Nou, daar ben ik dus op zich uh, ben ik daar in tegenstander van... om dat nu zo spoedig mogelijk te verkopen. Om twee redenen. De eerste reden is dat het, de opbrengst van ABN AMRO... waarschijnlijk maar 10, 15 miljard zal zijn op dit moment. Gegeven de, de, de, de markt, om maar zo te zeggen. En dat vind ik eigenlijk veel te weinig. En je hebt dus de optiewaarde van het wachten. En die optiewaarde van het wachten, die gooi je weg als je het nu gaat verkopen in 2014. Dat is één. En twee, ik vrees dat het kabinet... Natuurlijk verlaag je de staatsschuld daarmee... maar je verlaagt ook je inkomstenstroom, je dividendstroom van ABN OMRO. AMRO. Eh, daar krijg je dan wel als voordeel weer terug een lage rentebetaling op je staatsschuld. Maar ik vrees dat dit dus ook een, weer zo'n ja, argument is voor het kabinet... om de noodzakelijke structurele hervorming van de Nederlandse economie weer eens een jaartje uit te stellen. En uh, we moeten nou echt eens gewoon een aantal zaken hervormen, zoals de arbeidsmarkt, woningmarkt, pensioenen. Nou, we kunnen nog even doorgaan. En het kabinet heeft dat maar continu uitgesteld op de lange baan geschoven. En ik, ik dat dus die verkoop van ABN AMRO ook weer zo snel moet gebeuren voor de verkeerde redenen. Duidelijk. De duidelijk. Zweden van Wijnberg zit hier een beetje te ginniken bij ja. het aanhoren van deze, dat doet hij deze reeks argumentatie. <laughs> Als Jan Vester maar dat, praat, dat... wel ja. <laughs> wat is dan, wat is dan uh, het tegenargument? Nou ja, hij geeft twee redenen. Het eerste is we krijgen er later meer geld voor. Uh, dan de markt uh, nu zou willen geven. Ja, dat, dat is een beetje Erik Staal uh, denken. Die dacht ook dat hij beter, de, de, de baas van Vestia, die dacht ook dat hij beter wist dan de markt. Ja. Nou, Dat uh, kan ook wel eens verkeerd uitpakken, we hebben we gezien bij Vestia. Ik vind dat dat soort speculatief gedrag geen taak van de overheid is. Tweede punt, ja, daar zie ik de logica gewoon helemaal niet van. Ik zie het verband niet tussen nu al dan niet verkopen van ABN AMRO... en het al dan niet doen van hervorming op totaal ongerelateerde gebieden. Kijk, ABN AMRO wordt niet verkocht om geld te krijgen. De Nederlandse staat heeft nog nooit zo makkelijk gehad om zijn schuld te financieren als nu. De rente is nog nooit zo laag, letterlijk nog nooit zo laag geweest. Dus dat is helemaal het probleem niet. Nou, maar Evinger bedoelt eigenlijk, als ik goed begrijp, dat het uh, een beetje een dubbele agenda is. Ja, maar het is, dat, daar kan hij geen inhoud aan geven. Dus het heeft niets met elkaar te maken. Het, het al dan niet verkopen naar de Albo heeft geen enkel, heeft geen enkele invloed op het al dan niet doen van de van niets mee te maken. Dus ik zie helemaal niet om waarom waarom dat. Uh, om die zegt van ja, ga nou maar eerst die arbeidsmarkt ervoor, maar ik verkoop dan. Maar heb je nou wordt het staat totaal los. Van. Nou ja, ze hebben gewoon haast nee. om de boel weg te doen. Uh, dit nee. is toch, uh... Maar dat heeft er niets mee te maken. Je kunt allebei doen, je kunt niet allebei doen. Je kunt de een doen de ander. Wel, het staat voorkomen los. Het zijn andere mensen die het doen. Het is op geen enkele manier enig verband te vinden tussen die twee. Dus die, dat tweede argument is gewoon niet relevant. Eijfinger? Ja, nou ja, kijk. Uh, op het eerste punt. Sveden uh, van Wijnbergen heeft geen glazen bol. Die heb ik trouwens ook niet. He, dus daar kunnen we niet uh, over speculeren. Alleen het wachten op een ja, later moment, als inderdaad toch de diepte van de crisis gewoon voorbij is... En waarbij de markt hersteld is en waarbij banken toch ook weer wat ja, beter in de markt liggen, om het zo te zeggen... die optiewaarde van het wachten die moet je niet weggooien. Ik vind dat heel onverstandig, want je hebt dus gewoon de tijd om dat nog even af te wachten... Uh, ik wil niet zeggen in de eeuwigheid, maar uh, in ieder geval een paar jaar. Dat dus dus is een, twee, dus ook, dus ook, terror, dus ook het voordeel. Dat is ook het voordeel. Misschien nee. mag ik daar nog wel ja, op ingaan. aan. kan je wel zeggen, ja, die zaken zijn niet gerelateerd. Maar voor het kabinet Rutte 2 is dat al wel degelijk gerelateerd natuurlijk. Nee, Want het kabinet uh, uh, heeft enorme problemen. Eén, uh, om structurele ervorming te voeren. Ze zitten nu eigenlijk in, ja, uh, met... Eigenlijk continu zeg maar, eh, op de bezuinigingslijn en de lassenverzwaarslijn. En de reden dat het kabinet zo snel wil vervreemden... Uh, heeft natuurlijk toch te maken op een zekere met, met de budgettaire situatie. Ja, en, ja, en er op, op is, mag, uh, uh, nu, even, nu even lijn 1, er is nog een derde partij, nee, dat is namelijk de burger. De, de, nee, nog, er is nog een partij, de burger en de belastingbetaler. Ja, maar je moet natuurlijk wel realiseren, het heeft helemaal niets met de budgettaire situatie te maken. Daar heeft het gewoon geen invloed op. Uh, de opbrengst van ABN Amro wordt niet gezien als, uh, wordt niet geteld tegen de 3%-norm. Uh, dat heeft de staat er voor koploos nee. van. Het is gewoon een, maar, een, een, een fout maken, dat is een onzin. Maar Ijvinger beweert en, dus, dat het ook beter is voor de burger, toch? Nou, ja, dat vond, ja, dat is Erik Staal denken. Kijk, dus hij zegt, van hier, zit een, als je wacht, dan heb je in feite een optie. En wie weet, uh, komt hij in het geld uit. Ja, nou, ja dat is de soort speculatie waar Erik Staal zo uh, enthousiast mee bezig was. Ja, ik vind dat nogmaals, of je dat nou via aandelen of via opties doet. Ik vind dat geen taak van de overheid. Die behoort dat niet te doen. Dat is allemaal risico naar de belastingbetaler schuiven die daar niet voor beloond wordt. Dus dat vind ik echt uh, serieus verkeerd beleid. Maar zo zijn er dus heel veel varianten duidelijk. Ja, ook, ik denk ook even aan de Partij van de Arbeid en het CDA, die nog aarzelen, ja. die ja. zeker aandeel toch willen houden. Ja, die, uh, dat zijn allerlei varianten. Inderdaad, dus gouden aandeel werd er genoemd, een minderheidsbelang. Uh, ik denk dat dat ook onverstandig is. Dat is gebaseerd op de misvatting dat staatsinmenging leidt tot een veiliger banksysteem. Nou, de grootste brokkenmakers in de hele crisis uh, in Europa zijn staatsbanken geweest. Dat waren de Duitse staatsbanken, Landesbanken, spaarkassen, de Spaarbank in Spanje. Dat zijn de echte grote brokkenmakers geweest. Dat Die soort voorbeelden zijn er? Die zijn er. En dat zijn ook de grote, dat zijn echt de hoofdspelers in de crisis, in, in het Europese deel van de crisis geweest. En dat gaat om honderden miljarden. Maar zo'n bank is ABN AMRO niet? Nee, maar dat is wel staatsinmenging. En, uh, dus het idee, dat, het idee dat staatsinmenging uh, tot veilige banken leidt, dat is gewoon Feitelijk onjuist. Ik nog even. Mag even ingaan op het laatste punt? Ja, tuurlijk. Uh, wat, uh, dat laatste punt. Kijk, uh, je kunt inderdaad een minderheidsaandeel, gouden aandeel, door de staat laten aanhouden. Je kunt ook uh, op een zeker moment uh, het aandeelhouderschap bij wat meer stabiele partijen onderbrengen. Zoals pensioenfonds en verzekeringsmaatsprij, die een veel langer horizon heeft. Het grote probleem natuurlijk voor de crisis was dat de vloot van uh, aan, uh, beursgenoteerde banken, Enorm was. Eh, dat was soms van 80-90 procent. Dat betekende dus dat, uh, dat geldt voor ABN Amro voor de crisis, maar ook voor ING, dat die banken dus inderdaad vaak een hele korte horizon hadden. En dus uh, ja, daarmee eigenlijk dat lange termijn denken, wat zo kenmerkend voor de banken was vroeger, uh, verlaten hebben. En dat wil je eigenlijk weer terug hebben. Dus je kunt daar ofwel een. een Goudaandeel, daar kun je over discussiëren of dat nou verstandig is. Ik bedoel, want het is natuurlijk toch maar een, een, een manier om zeg maar, de, de lange horizon bij banken te induceren. Anderzijds vind ik het wel een uh, zinvol idee om verzekeringsmaatschappijen bij pensioenfondsen ervoor te interesseren. Want daarmee maak je het beleid van zo'n bank veel meer op lange termijn gericht. En nou, dat is dus, ja, dus, dat is dus, gaat dus om nog meer ja, voorwaarden ja, inbouwen. Uh, ja, ik, duidelijk meensverschil ook over het tempo nou, en maar de voorwaarden van de het, verkoop. Maar Zweden van Wijnbergen zegt hier gewoon... Veel sneller verkopen. Ja, en er even erbij aanzien. zeggen, wat je, als jij een, een staatsbelang houdt... gouden aandeel of minderheidsbelang... dan introduceer je geen lange horizon... maar korte termijn politieke inmenging. En dat is natuurlijk het laatste wat je wil hebben bij een bank. Dat is over de hele wereld door een recept voor rampen geweest. zou het in Nederland ook zijn. Dat moet je dus gewoon nooit doen. Je verkoopt hem wel of je verkoopt hem niet. Maar niet zo halverwege. Ja, de mogelijkheid van een pensioenfonds van is een heel ander verhaal. Dat is, dan ga je kijken, aan wie wil je verkopen? Nou ja, dat, daar, daar, daar zul je dan een heel proces voor op in gang moeten zetten. Dan kun je het over hebben. Maar dat is een ander verhaal... Je moeten hem wel nu verkopen. En iets anders is ook dat in lijn 1 uh, Sylvester Eifinger en Zweden van Wijnberger het ooit eens zullen worden. Ik dank de hoogleraar uit Tilburg. In ieder geval wel duidelijk geschetst uh, dat er dat het dus inderdaad gewoon verschillend gedacht wordt, dat er varianten zijn voor dit belangrijke dossier. Inmiddels ook een luisteraar aan de lijn. Um, nogmaals bedankt trouwens Sylvester Eifinger. Ralf, wat is jouw ja, idee? Goeie. Goedemorgen. Ik beruister ook met belangstelling naar de deskundigen die het zoals gebruikelijk vaak niet met elkaar eens zijn. En dat is zeker op economisch gebied het geval. Ik, ik ben een consument en ik heb dus belang bij een, bij een groot aantal zelfstandige banken in Nederland. Dan ontstaat er een goede concurrentie en dat, is, dat mis ik momenteel. In deze is ook alleen de Rabobank ja. nog maar volledig zelfstandig. De rest is, is gebonden met handen en voeten. Dat heeft dus een, een, een slecht... Uh, voor de voor de rentestand en dat, dat wordt Dus inderdaad, dat zie je dus ook. Ik betaal voor mijn hypotheek een, een veel te hoge rente. En dat zal niet veranderen zo, zolang de banken dus in staat in overheidsbeheer zijn. Bankieren lijkt mij geen overhoudtje bij uitstek. En... Zweden van Wijnberg. Ja, nou, deze beller heeft helemaal gelijk. Uh, zolang er staatssteun is, worden door Brusselse regels, dat is heel raar... worden die, die, de banken met staatssteun verboden om prijsleider te zijn. Nou ja, als je de ING, de ABN AMRO, verbiedt om prijsleider te zijn... dan is, er, is de Rabo de enige die überhaupt iets doet. En ja, de, uw beller heeft gelijk. Dat leidt tot te hoge rente voor consumenten. En de enige oplossing daarvoor is gewoon ophouden met die staatssteun... en ophouden met die staatsinmenging. En dat Laat de ING zijn schuld terugbetalen, dat willen ze. Dijsselbloem had dat tegen, maar de ING wil dat nu doen. Die zou vandaag van die staatssteun af willen. Uh, en verkopen ABN AMRO volledig. SNS, zo gauw het op orde is, dat is nu nog een beetje een overgangsproces. Maar dat moet binnenkort ook, dat, dat zal over één of twee jaar ook moeten. En dan heeft, gaat er gebeuren wat die beller terecht wil. Uh, namelijk gewoon gezonde, concurrerende banken... waar de consument alleen maar van profiteert. Uh, dankjewel, Ralf. Um, een lezer van de Telegraaf heeft uh, gereageerd in uh, de Gezond Verstandkrant zelf mm. met de vraag... kunnen we het geld wat we niet terugkrijgen van de ABN AMRO niet omzetten in een lening aan de belastingbetaler? Ja, ik denk dat ik wel begrijp wat hij bedoelt. Kijk, een deel van het geld wat de staat kwijt, is, ga ik naar ABN AMRO, was een lening... Uh, u gaf aan dat ze ongeveer 17 miljard betaald aan uh, zeg maar de Belgen, uh, Fortis... om ABN AMRO eruit te kopen. Uh, maar dat is ook nog eens een keer een lening van ongeveer zo'n bedrag... Uh, die gegeven moest worden om de ABN AMRO overeind te houden... omdat Fortis eruit ging, is omgezet in aandelen. Dus in feite is die in ABN AMRO gestopt. Nou, wat deze bellen zegt is... Ja, kunnen we die lening niet weer gewoon terugmaken in een lening... en die moet ABN AMRO maar betalen als, uh, uh, als ze ooit weer geld verdienen. Ja, dat kan. Uh, alleen zul je dan, ja, als jij de, dus met een lening van 13 miljard opzadelt, ga je bij de verkoop 13 miljard minder krijgen. Dus in feite, wat deze bellen zou uh, bewerkstelligen, is dat de verkoopopbrengst met een iets minder dan 13 miljard verlaagd wordt. En dat hij daarop moet wachten, moet hopen dat het goed komt. Ik, dat lijkt mij onverstandig beleid. Ik zou dat niet doen. Maar een lezer of een beller wil graag ook wat terugzien. Hij ja. beschouwt het toch voor een deel ook als zijn eigen geld. Dat is ook zo. Maar hij moet realiseren dat als die lening blijft staan bij ABN AMRO... en die moet dus terugbetaald worden... dat hij dan ongeveer een vergelijkbaar bedrag minder gaat krijgen bij de verkoop. Je kunt niet en je geld nu krijgen en je geld straks. Het is één van de twee. En, en wil je het straks hebben, dat betekent dat je weer met dat staatseigendom zit. Opnieuw een uh, reactie van uh, ditmaal Anton. Is een beetje in de trant van wat Sylvester Eifinger net vertelde... maar dan gewoon wat krasser. Die ja. Anton zegt, deze domme regering wil ABN nu alleen verkopen... omdat ze geld nodig heeft. Nee. Dit kabinet had beter via de ABN alle mensen... Die, er, die nergens een hypotheek konden krijgen kunnen helpen... waardoor de huizenmarkt weer op gang zou komen... en de economie een impuls krijgt. Ja, nou de regering verkoopt de ABN-ambo niet... omdat ze geld nodig heeft, want het Nederlandse... De staat heeft nog nooit zo makkelijk schuld uit kunnen geven als nu. De rente is zelfs even bijna onder nul geweest voor heel kortlopend papier. In de lange termijn rente zit ergens rond de 2 procent. Dat is in geen, twee, geen anderhalve eeuw zo laag geweest. Dus dat klopt niet, daarom doen ze het niet. De regering wil het verkopen, omdat de regering vindt, net als ik, dat bankieren geen staatszaak is. En... Uh, wat deze beller of uh, e-mailer zei... Uh, van kunnen ze niet beter gewoon aan ons hypo goedkope hypotheek geven? Ja, dat ga je juist krijgen als er weer concurrentie is in die bankenwereld. En daarvoor moeten ze juist die ABN verkopen. Want ABN mag nu niet agressief opereren op die hypotheekmarkt. Dat is hun verboden door Brussel, net zoals die het niet mag omdat ze staatssteun hebben, He, en dan vindt Brussel dat werk concurrentie vervalsend. Dus als je goedkoper hypotheken wil, dan moet je juist voor de verkoop van abn zijn. Hoe meer concurrentie in die bankenwereld, hoe beter het wordt voor de consument. En wat al vaker uh, ook in de discussie in de bus blijkt... Dat, en dat merk je ook aan de emoties en de argumentaties... het is niet allemaal gewoon calculeren. Het is niet allemaal uh, met grafieken. Het is heel veel psychologie. Psychologie ja, komt erbij. Ja, dat snap ik ook wel, zeker in die bankwereld. Want dat waren natuurlijk mensen die zichzelf... Uh, Uitzonderlijk goed bedeelde, belachelijke salarissen betaald. Uh, zelfs als die vette bankiers. Vette bankiers. Uh, de, de, de man die de, ja, in feite het hele opblaascenario geleid heeft. Groening is met 30 miljoen weggegaan ja, als beloning voor zijn vader. Groening, grote ja, bonus. Uh, ja, 30 miljoen vind ik nogal wat als je bank opgeblazen wordt. Te veel? Wordt. Ja, natuurlijk. Uh, maar goed, dus ik begrijp best dat daar een soort verontwaardiging over ja. is. Maar ja, de beste manier om uiteindelijk is niet om te zeggen, nou, dan houden we die bank zelf maar. Want dat ja, dan, gaat, dan krijg je alleen maar alle problemen van staatsbanken... en het geld van die bonus krijg je niet terug. Dus begrijpelijk, maar niet een logische reactie om te zeggen... nou, dan willen we hem niet verkopen. Nee. Meneer Van der Heuvel aan de telefoon... die het niet eens is met de verkoop. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, met Van der Heuvel. Nou, ik ben het helemaal uh, in zoverre niet eens. Uh, het zal straks weer blijken, uh, hij, meneer Bos van de Partij van de Arbeid, Hij heeft met een hele grote mond gezegd uh, wij uh, kopen dus de ABN Amro Bank en we kopen hem straks weer met winst. En uh, niet blijkt dus dat meneer Dijsselbloem, ook van de Partij van de Arbeid, hm. het liefst morgen van de bank af wil. Uh, dan moet er weer een aantal miljarden achteraan, want hij brengt niet op die 16,8 miljard. En het resultaat is dat Jan met de pet weer Jan met de korte achternaam wordt. Die rooien die die die hebben, het... Het hebben het allemaal weer op hun geweten, meneer Van der Heuvel. Kijk, <mijnen> nou, er was niet zoveel alternatief mogelijk. Kijk, ABN AMRO was de grootste bank in Nederland... en die werd overigens niet door fouten van ABN AMRO zelf... maar door ger gerotsel in Fortis in België... werd echt de afgrond ingetrokken. Het zou letterlijk failliet gegaan zijn zo'n ongelooflijke puin op hebben opgeleverd. En het hele Nederlandse systeem zou volledig in elkaar gestort zijn... als Bos niet opgetreden had. Bos heeft dat goed gedaan... Um, hij, er is een heel debat of hij te veel betaald heeft. Nou, hij zal vast meer betaald hebben dan en de dus marktwaarde. En het gaat er ook niet over of hij nou wel of niet partij van de arbeidsminister nee, is? Nee, dat had elke andere minister net zo gedaan. Hij heeft gedaan wat uh, moest, Ja, blijkbaar. ik denk dat als hij niet ingegrepen had... Ja, ABN AMRO zat met zijn vingers overal. Eh, dan als je de hele Nederlandse economie was, was gestopt. Dat was een ramp geweest. Die had andere banken meegetrokken. Dat, is, uh, dat gebeurt nooit. Er is geen land ter wereld waar zo'n bank gewoon het failliet ingejaagd wordt. Dat kan niet. En anderszins doet Gerrit Zalmer toch weer goed als een... Als een en, uh, ja. Keurig van Dat klopt, Gert Zand is daar benoemd. en ja, Er wordt in allerlei kanten kritiek omgeleverd. Ik vind eerlijk gezegd, als je daar zo van buitenaf naar kijkt... dat hij die bank heel netjes in rustig vaarwater gebracht heeft. nogmaals, er hangt geen partijpolitiek plaats. Nee, nee, aan. Nee, dit, dit soort ingrepen is nou overal gebeurd door alle soorten regeringen. Uh, dit, je kan niet anders. Als een bank als een Ammo, die toen de grootste bank van Nederland was... Uh, als die helemaal in rook opdreigt te gaan... dan creëer je zo'n enorme chaos niet alleen in de bankwereld... maar ook in de samariële wereld waar echt gewerkt wordt. Uh, dat wil je niemand aandoen. Dan, moet je wel, dan kom je er niet omheen. Zo, dit is een systeembank, die trekt het hele systeem mee. Als die, disorderly, als die, als die rommelig in elkaar stort, dat kan niet. Geen financieminister zal dat laten gebeuren. Uh, zelfs een PVV-minister zou dat niet doen. Uh, dat, dat kan gewoon niet. Uh, dus hij, het heeft niets met PVDA te maken. Inderdaad... PVV-minister? Ja, die, is, is, is dat ook nog een optie? Nou, dat lijkt me geen goede optie. Nee. We hebben ooit eens een LPF-minister van uh, Economische Zaken gehad. Nou, die, uh, Meneer Heinsbroek was dat Ja, toch? dat ging volledig tenminste in. Volgens mij zat maar, hij hier ook in zo'n laan, maar uh, uh, goed. Ja, vraag. die woonde hier vlakbij. Maar over emoties gesproken, hè, en of ze nou wel of niet aan de telefoon komen... het is iets waar God mee iedereen toch rekening mee moet houden. Zo'n ja. Jos bijvoorbeeld hier. Door alle escapades van de Nederlandse regering is de belastingbetaler weer de schuld. Een verlies van zo'n 15 miljard. Dat dat Soort dingen leven nou ja, blijven leven. Ja, dat begrijp ik ook wel. Dat is ook niet ten onrechte. Uh, het enige is door die ABN Amro niet te verkopen, ontsnap je niet aan dat verlies. Uh, dus uh, je moet hier een beetje zakelijk instaan. Van wat is vooruitkijkend de beste deal voor de Nederlandse belastingbetaler... voor de Nederlandse economie? Uh, en een soort, Uit een soort wraak allerlei dingen doen... die eigenlijk neerkomen op jezelf in je eigen voet schieten... is niet heel logisch. Wel begrijpelijk. Maar ja, je schiet er niet zoveel mee op. Kijk, die, Dat geld raken ze niet kwijt door vol te gaan speculeren. Zoals Eiveringer wil. Die wil een beetje Erik Staal op nationaal niveau gaan uithangen. Nou, dat is niet, ja, daar schiet uiteindelijk de belastingbetaler ook niets meer op. Net zo in als vestiaal opgeschoten is met dat derivatenbeleid. Niet staalbankieren, maar wel niets. nog eens even kijken. <laughs> is een echte staalbank. Uh, even, kijken <laughs> naar een, uh, even kijken naar een strategie voor de toekomst. Um, er zijn van allerlei variabelen mogelijk. Maar hoe, ja. hoe groot is de, de kans, de optie, dat dit hele circus zich over vijf jaar weer herhaalt? Moet er geen veiligheid worden ingebouwd? Uh, als er niks zou gebeuren vergeleken met vijf jaar geleden... dan uh, ja, was die kans behoorlijk groot. Dat hebben we gezien. dat dus het één keer kan gebeuren, kan nog een keer gebeuren. Maar er gebeurt wel iets. En uh, Er wordt wereldwijd wordt heel veel druk gelegd op de grotere buffers op opbouw binnen die banken. Die mogen niet meer zoveel met geleend vermogen werken. Die moeten echt meer kapitaal hebben. Die moeten dus, uh, waardoor ze ja, wat meer verliezen kunnen hebben als het een keer slecht gaat. Uh, dat wordt wereldwijd afgedwongen door de groep, van de, de groep van centrale banken... die zitten bij een clubje bij elkaar, dat heet de, bank, de, de BIS in, in Basel. Die, die bepalen eigenlijk hoe, banken, hoe toezicht uitgevoerd wordt op banken. En daar hoort onder andere bij dat kapitaal meer dan verdubbeld moet worden. Ik denk eigenlijk dat dat nog te weinig is, dat het nog verder zou moeten gaan. Dat is de enige echte oplossing. Als je de belastingbetaler weg wil houden van het redden van banken... moeten die banken gewoon een stuk robuuster worden. Minder riskant gefinancierd, meer eigen vermogen en minder geleend geld... En restricties op, op allerlei rare hè, Erik Staal uh, beleggingsbeleid binnen de banken. Vroeger, nu niet meer, maar een paar jaar terug... waar die banken geweldig aan het speculeren. Het heette handelen voor eigen rekening. Nou, dat wordt verboden, dan wel ingeperkt... Dus... De vette bankiers hebben ook geleerd. Nou ja, dit en... is niet of ze, ik weet niet of ze dat geleerd hebben. Het wordt ze afgedwongen. Het is noodzaak, pure bittere en het wordt ook noodzaak. Afgedwongen. Het wordt door toezichthouders afgedwongen. En dat is terecht. Die toezichthouders zijn eindelijk wakker geworden. Die hebben voor die crisis zitten slapen. We waren uitgebreid gewaarschuwd, Daar hebben gewoon niet opgelet. Uh, maar nu letten ze wel op. En dat gaat wel de goede kant op. Nog heel kort: wordt die verkocht of niet, de ABN AMRO Bank? Ik denk het wel. Nou, dat is duidelijk kan je Jeroen Dijsselbloem gewoon in zijn zak steken of meenemen in de discussie. Uh, dit was uh, heel mooi hier op de Hilversumse Salaan, Zweden van Wijnbergen. Dank dat u weer in de bus was. En uh, zometeen de gids en veel wijsheid bij de verkoop. Felix, jongen, gefeliciteerd namens de hele, het hele Dream Team van lijn 1.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 Deze zomer ontmoeten start-ups de topondernemers uit hun branche bij Tros in Bedrijf. Met Daniel Ropers van bol.com. De meeste bedrijven die zeggen dat ze echt vanuit de klant denken, die kunnen dat eigenlijk helemaal niet waarmaken. En zaterdag Peter Driessen van Speelgames over nieuwe verdienmodellen in de game -industrie. We hebben zo'n 500.000 mensen die zich registreren elke week. De gamemarkt is booming, vooral de online gamemarkt. Zaterdag om kwart over één Tros in Bedrijf, op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.